Nog een uurtje te gaan en de telefoonlijnen, alle vier, staan helemaal klaar voor nieuwe vragen. Of natuurlijk antwoorden op de vragen die nog openstaan. En die telefoon, die bereik je via 0800-1121. Je kunt ook mailen naar omroepmax.nl Je kunt twitteren via Nachtzuster En je bent van harte welkom op de chat via www.nachtsuster.net en oh, ik zal het postadres weer een keer noemen. Want er zijn mensen die kaartjes willen sturen en daar ben ik nogal dol op. Dus dat kan via nachtzuster, omroep Max, postbus 518, 1200 AM in Hilversum. Uh, eens even kijken, de vragen die nog openstaan. dat zijn er niet zo heel veel meer. Of je moest toevallig een adresje weten... voor 3D-knipvellen van Cornelis Jetsen. Maar uh, wat echt nog... Ja, ik hoop zo dat we daar nog antwoord op kunnen krijgen. De vraag van Filip. Wat je kunt doen tegen nicotineaanslag op je tanden. Moet er moeten toch wat tips voor te geven zijn. 0800-1121. Erika wil weten wat er gebeurt als je gestoken wordt door een schorpioen. Hoe word je dan behandeld in het ziekenhuis? 0800-1121. Woon je in het buitenland en heb je een monopoliespel tot je beschikking? Laat dan even weten welke plaatsen en straten er genoemd staan op dat monopolisch spel, want dat wil Gert-Jan heel graag weten. En uh, Betty die belde met een telefoonmysterie. Haar telefoon ging om één minuut voor twee vannacht. En het was haar schoondochter, stond er in het schermpje. Ze belde terug, maar de schoondochter had helemaal niet gebeld. Hoe kan zoiets gebeuren, Vraagt Betty zich af. 0800 1121. En dan tot slot... Die smoorverliefde Nel die ik net aan de telefoon had. Die zo graag wil weten wat er met je lichaam gebeurt als je verliefd bent. Hoe komt het? Die vlinders in je buik. 0800 1121. Ik sta niet aan te gaan. mijn mond vol tanden. Nee, ik heb normaal. Bel mijn woordje klaar. Het is net of nou. Alles is veranderd.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 Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijpeladden zat, zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooflijn voor de allereerste keer. Laat de pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer Voor de allereerste keer. Kusters en verliefd was dat. Rob, goedenacht. Toch uh, zuster Astrid. Hallo. Hoi. <laughs> ik heb een vraag. Ja. En daar zit ik al een poosje mee. Oh. Uh, ik wil graag het verschil weten tussen een symfonieorkest en een Filharmonisch orkest. Oh jee. Ja. Oh, En dan kan Lord. niemand je dat vertellen? Nee, echt oh. niet. En internet ook al niet. Philharmo yeah. Een harmonieorkest en een uh, fanfareorkest en dat soort dingen, dat weet ik allemaal wel. Yeah. Maar <laughs> symfonie en filharmonisch. Ik weet het niet. Nou, wat een goeie. Ja, weet je wat het naar is altijd met dit soort vragen? Dan krijg ik, ik ben altijd bang, dan zijn er van die mensen die gaan bellen... En die zeggen, ja, maar dat weet je toch wel? <laughs> dat, dit is typisch zo'n vraag waarvan ik verwacht dat er mensen gaan bellen... die zeggen, weet ja, je nou, het ja. dan weet je dat niet? Ja, als die mensen dan bellen die zeggen, weet je dat niet... en ze geven het antwoord, dan ben ik tevreden. Ja, ja ik heb echt toch. geen idee. Ja, nee. Maar nee. goed, dat, uh, dat krijgen we straks uitgelegd. Ja, ben je een beetje van de klassieke muziek of helemaal uh, niet? Ook, ik ben... Ik van alle ja. muziek? Ja, nou ja, behalve dan Nederlandstalige en zo, dat soort dingen, maar ik ben van de jaren zestig muziek. Uh, maar ook hoe kun je nou, je kunt zo. niet van alle muziek zijn, maar niet van de Nederlandstalige muziek, dat kan niet. Nou ja, dat, dat hoor ik liever niet. Daar ben ik niet zo van. Maar alle Nederlandstalige muziek? Uh, nee, nee, zeker niet alle Nederlandstalige muziek. Oh, oké. Okay. Maar je bedoelt nee, nee. een beetje de Hoenpapa. Dus de... De, de, de smartlappen en ja, de piraten ja, ja. en ja. dat soort dingen. Slagertoestanden, dat, uh... En slagertoestanden. En ligt je grens dan bij Frans Bauer of ligt je grens al bij Guus Mewes? De grens ligt... Nou, Guus Mewes gaat er nog net. Oh, oké. Okay. Nee, dan zeg. heb ik een beeld. Ja. ja. ja. <laughs> Klein orkest en dat soort dingen, act aan de munnen, dat kan ik nog wel waarderen. Ja, dat is pop. Dat, is, ja, uh, ja, ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Ja. Maar klassiek, dat uh, ja, vind ik ook heel mooi. Uh, ik, heb, ik moet zeggen, ik, uh, ja, ik, ik ben niet zo thuis in de klassiek. Maar ik heb net uh, de wereld van de. Uh, ja, het heeft vast een naam. Maar wat, wat, precies wat jij bedoelt, het niet, het, ja, niet de smartlappen, maar de, de Nederlandse. Um, ja. De volksmuziek. De volksmuziek. Ja, die dat ben betreft. ik een beetje aan het ontdekken. Ja, ja, dat is een heel ander hoofdstuk inderdaad. Ja, en als het ja. mensen zijn die een beetje kunnen rijmen en dichten... dan zitten daar nog hele leuke liedjes tussen. Ja, absoluut. Echt ja, waar, ja. Ja. Ja. ja. Dat zijn echt de, de traditionals, zeg dan maar. Ja, maar denk, je... ja dat, dat kan ik ook wel leuk vinden, ja. Maar ken je toevallig TV Oranje? Ja, die heb ik. Nou, je weet niet wat je ziet. Is dat zo? Weet Kijk. je hoeveel mensen er in Nederland wel eens een singeltje hebben gemaakt? En wat erger is, hoeveel mensen daar een clip bij hebben gemaakt... Waarin ze wandelen door het bos. Ik ga eens kijken. Ik ben het is, heel benieuwd. Het, het, het, af en toe zitten hele leuke dingen tussen. Maar het is bizar hoeveel spuuglelijke mensen een clip hebben gemaakt... van dat ze over het strand of door het bos aan het wandelen zijn. En die verkopen nog cd's ook. Nou ja, blijkbaar. Ja, ja. Goh. Dus blijkbaar is er een groot publiek voor. Ja, ja nou ja, dat zal inderdaad. Maar goed. Ja, ik, woon, ik woon nou in Enschede. En uh, ja, dat is hier allemaal uh, slager en, en piraten en zo. Ja. Het ja. is verschrikkelijk ingezet. gezegd. Ja, nou ja, ik weet, maar ergens moet je het ook vandaan. Nou, want als je toen TV Oranje er niet was... Ja, dan moet je echt naar Radio de Zwarte Bison luisteren. Ja, wil je de, de nieuwste van uh, Hans Heemstra ontdekken. ja en het ergste is, die drukken af en toe naar Radio 1 ook nog weg op zaterdag. <laughs> dan zit jij opeens daar. Uh... Juist. Verplicht luisteren, ja. Ja, ik zeg, we zijn vannacht echt een beetje technisch gehandicapt. Want ik heb nu echt, ik denk dat het zou heel grappig zijn... als ik er nu dwars doorheen iets Nederlands in start. Maar dan laten we nu niet, technisch het nu technisch niet te ingewikkeld meer maken. Het ben blij dat dat zo is bij jullie. dan. Ja, hè, voor deze hele keer. Ja. Maar goed, zo kwamen we van een symfonie of een philharmonisch orkest... kwamen we bij uh, Stef Eckel terecht. Ja. Maar ik heb geen flauw idee. Ik ja, ben ik, heel benieuwd. Ik, ga wel, ik, denk dat ik, ik denk wel over om eens een keer een hele box met um, klassiek voor beginners aan te schaffen. Best wel leuk. Ja Ja, ja hoor. Want de, de Afro-collega ja, Afro? Ja, Afro um, uh, Jan Steeman... Mm -hmm. die, uh, die heeft tegenwoordig een heel leuk programma op Radio 5 s ochtends. Ja? De arbeidsvitamine heet het, maar het is dan anders dan de arbeidsvitamine. Nou goed, lang verhaal kort. En die, die heeft ook verstand van klassieke muziek. En die oh, heeft me okay. wel eens geprobeerd om een beetje, beetje te ontwikkelen. Maar het, het wilde nog niet lukken. Ik denk dat ik er nu wel aan toe ben. Ja, want de a heeft ook een, een paar internetstreams. Klassieke muziek. Oh, dus zijn Omdat dat aanraders? Van die, van die mooie herkenbare uh, melodieën en zo. Ja, ja zakjes doen het jou Ja, en je hebt nog Radio 4 natuurlijk. Ook nog, ja. Waar ja. echt toen ik nog bij de AVRO werkte, mijn favoriete collega's werken. Dus dat, ik moet toch maar eens door die muziek heen gaan bijten. Ja, ik zal het maar eens doen, ja. Feest ja. van herkenning misschien wel. Ik ga extra opletten als straks iemand de oplossing weet... wat het verschil is tussen filharmonisch of, uh, okay. of uh, uh, symfonieorkest. Oké. Okay. Dank je wel voor je vraag Rob. Graag gedaan. Goedendag. Goedenacht, goedenacht nog. verder. Oké, okay, doei. Doei. 0800-121. Uh, Elisabeth. Ja, goedemorgen. Hallo. Alsjeblieft, Hallo. Um, nou, ik heb een, uh, een aantal aantekeningen zitten maken vannacht, want ik dacht, nou, daar kan ik <laughs> iets over zeggen, daar misschien over, daar misschien over. Dus laat ik mij <laughs> van wel steken. Oké. Okay. Um, nou, uh, een, waarschijnlijk een leeftijdsgenote van mij had het inderdaad over die uh, rabies injecties in je buik, rond je yeah. navel. Yeah. Nou, daar heb ik inderdaad als kind ook gehoord... in de tijd dat er is, in, in jaren zeventig of zo... is er een, uh, een periode geweest dat rondstolheid ineens in Nederland heerste. Oh. En uh, de kranten stonden er toen vol van. En uh, mijn moeder vertelde, of ik las het geloof ik al zelf. En ik heb daar echt nachten niet van geslapen. <lacht> ik was zo bang om daar ook in geprikt te worden. Dus dat is inderdaad iets... Waar, ...waarvan ik niet weet of het ook bij die schorpioenen geldt... ...maar uh, die hondlo heet, dat was inderdaad wel een puntje. Maar... maar, maar... Um, ja, ja. misschien heel raar, maar ik ben als de dood voor prikken. Maar een prik in mijn buik lijkt mij op een ja, of andere manier helemaal ja, niet het zo zijn heel paar. Het, het, het, het schijnt dat ze een soort rondje maken rond je navel in die streken. Waarschijnlijk moet het in het buikvlies of zo terechtkomen, zoiets. Hmm. Maar ik, uh, ik, ik heb het verder nooit verder onderzocht of zo. Maar het, uh, ik weet ook niet of ze het nu nog doen, maar in de, in de jaren zeventig was dat inderdaad uh, ja, was dat een bekend punt. Ja, want je kunt nog wel hondsdolheid krijgen. Want wij hebben pas geleden... Nou, dat stond toevallig, maar er kwam bij ons een ja. vleermuis binnenvliegen. Ja. En die hebben we gewoon naar buiten gedirigeerd. Ja. Maar da daar blijkt nog hartstikke link. Want die beesten die dragen dat, dat hondsdolheid. -virus. Ja, dat komt niet heel veel voor. Dat dus is ook een beetje overdreven hoor. Ik hoor dat ook hmm. wel eens. Maar ik woon in het westen van het land. En dan heb je in de duinen, heb je in de oude bunkers, heb je, daar worden vleermuis. Uh, kleermuizen worden daar uh, beschermd. En dan gaan ze ook regelmatig in kijken en daar wordt gezegd van nou, het is maar heel zelden dat er een besmetting voorkomt. Maar het kan, het kan inderdaad, ja. Ja. ja. En vossen ook, hè. Nou, het is meer ook als het gebeurt, dan moet je er ja, ook bij zijn. Klopt. Maar dus goed, ja. dat, daar, daar komt waarschijnlijk die, die, die, die, die angstgedachte van die prikken uit voort. En van de schorpioenen zou ik het echt niet weten, maar het kan best zijn dat dat ook zo is, dus. Ja. ja. Nou, maar ik goed. doe meteen even een oproep, want we hebben nog maar 43 minuten te gaan in dit programma. We wil wel graag alle vragen beantwoorden. Ja, snap ik. Dus als, als ik. iemand weet, uh, punt, punt 1, worden er nog die prikken uh, in nee, je ja. buik gegeven bij ons zullen? En punt 2, uh, wat, wat gebeurt er nou als je door een schorpion wordt gestoken? Wat ja, doet de klopt. dokter of het ziekenhuis dan? 0800-1121. Ja. Dan... 1121. ja. Ja, Goed. Wat was het volgende op je lijstje? Het volgende puntje. Nou, die gele tanden. Uh, nou, daar zijn allerlei middeltjes voor bij de, bij de, bij de drogist te krijgen om nicotine-aanslag van je tanden te poetsen. Oh. Ik rook zelfs niet, maar dat staat volop. Uh, allerlei druppeltjes en zo. Maar je kan oh. ook even naar de tandarts gaan. Ik zou die manier dat aanraden. Maar wat doet de, de, de tandarts? De tandarts maar maakt wat een... Het draagt het gewoon, die polijst het helemaal weg. Eerlijk waar? Ja hoor. Maar dan gaat hij. Want polijsten is een heel klein stukje van je tand afschuren. Nee, polijsten doen ze met een heel zachte gel. Oh. En uh, dat dan, dan dat doen ze ook vaak als je gewoon een controlebeurt uh, vraagt. Oh. Om dat even mooi weer uh, weg te poetsen. En uh, nou dat werkt gewoon heel goed. Want je hebt ook mensen die laten hun tanden bleken, toch? Ja, nee, maar dat is, dat is heftig. Maar dit gewoon gewoon even, even naar de tandarts, even bij je beurtje even. Laat, laat polijsten, weg is het. Polijsten. En, nou ja, er zijn dus middeltjes die staan gewoon bij de tandpasta op de. Op de, op de... <lacht> ja, maar waarschijnlijk zijn het zoveel middeltjes dat je niet weet welke je hebben moet. Nou, er staat er vaak bij hoor, tegen rokersaanslag. Ja, maar als er twintig middeltjes tegen rokersaanslag zijn, dan moet je nou, natuurlijk even de beste weten. Oh, zijn er niet zoveel? Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, uh, maar nu kom ik eigenlijk op mijn, op mijn vraag. Ja. Uh, en die heb ik al heel lang. Uh, ik, ik, ik wil zo verschrikkelijk graag een wilde bloementuin. En dan kan je allemaal van die, van die zakjes zaad kopen. En dat doe ik elk jaar, probeer ik het weer. En, uh, en of ik zei het voor in een... In een, in, een, in een kastje of, of, of in potjes en het wordt nooit wat. En het vervelende is dat ik altijd, ik kom vaak in Zeeland zomers en daar zie ik dan precies al die bloementuin met die wilde bloemen. En nou met klaprozen en handel en en alles en dat staat dan ongeveer tot aan je kuiten. En dan kan je dan zo romantisch doorlopen. En, ja, in een witte jurk ook, ja. ja. En dat wil ik dan ook zo graag. Maar toen heb ik het dus een keer gevraagd aan iemand en die zei ja, maar je, je moet het op hele arme grond doen en je moet het elk jaar goed omspitten. En toen dacht ik nou, dit klopt niet, want in Zeeland heb je vette klei en geen arme grond. En hoe zit dat? Dus daar zou ik ontzettend graag... Niemand kan me dat vertellen en, en, en het, bij mij wordt het niet, niet meer dan... dan, dan, dan, dan soort groen kroos en dan is het weer weg. Dus dat zou ik ontzettend graag een keer horen. Eigenlijk, hoe komt Elisabeth aan een wilde, wilde bloemen tuin. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan heb ik nog even een opmerking en ik wou namelijk dat zal ik even vertellen. Um, ik heb een dochter en die um, woont op Sint Maarten. Ja. En ze heet ook nog Maartje, maar nee. uh, Maar, al... ja. Ja, en die is ook al uh, zes weken, zeven weken ziek. Die heeft een Natuurlijke ontsteking in haar voet, oh. waardoor ze niet kan lopen, niet kan werken, niet, niet, niets. En toen dacht ik, nou, ik heb haar gebeld. Ik zeg, ze zei, ja, luister jij wel eens naar de nachtzuster? Dat is niet zo'n leuk programma. Oh. Ook, hoor. En toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel passend dat de nachtzuster haar de groeten doet... en haar wetenschap wenst voor de voet. Misschien helpt dat. Oh. En dat wil ik doen. Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Maar, <laughs> maar, maar, maar wat doet ze op Sint Maarten dan? Uh, nou, ze, ze is daar twee jaar geleden na de studie terechtgekomen via een stage uh, als orthopedagoge. Oh, en... okay, maar de, dat is toch iets met voeten? Nee, dat is. Oh, nee, dat is kinderen. Nee. Orthopedagogiek en orthopedagoog, ja precies. Ja. Dus kinderen, moeilijk lerende kinderen en ja. uh, nou, opvoedingsproblemen, dat soort dingen. En ze werkt ook in een uh, in een natuurpark. Uh, nee ecologisch natuurpark met paarden en beesten Ontzettend leuk. Maar daar oh. ja, komt nu dus allemaal even niks van terecht. En het is zo heftig. En het doet zo, heeft zo ontzettend veel pijn gedaan. Dat ze bijna in het vliegtuig is gestapt naar Nederland. En we hopen toch dat, er nu, dat het nu uh, onder controle komt. Oh. Maar... Uh, Enfin, ik, heb, uh, ik dacht, nou, daar moet de nachtzuster toch wel iets aan kunnen doen. Ja, ik, ik kan in principe nooit wat aan pijn doen. Maar als ik, uh, maar als ik zo een pleister op de wonden kan doen, dan, uh, dan doe ik dat natuurlijk. Ja. Nee, <lacht> dat, dat komt goed, Elisabeth. En ik nou, ga voor ik... jou op zoek naar een wilde bloementuin. Nou, hopen Dank dat we het leuk. allemaal nog redden in 38 minuten. En anders hoor ik het misschien volgende week. Hè? Ja. Oké. Okay. Dankjewel, <lacht> <lacht> hè, voor al je bijdragen. Dankjewel. Dag. Lieve, lieve, lieve, lieve Maartje. Helemaal opzint Maarten, je eigen eiland. Ik wens je heel veel beterschap. Voorzichtig met je voet. En als het enigszins kan, dan zou ik gewoon op dat vliegtuig stappen... en even bij je moeder op visite gaan. Maar ik hoop dat het gewoon morgen allemaal op miraculeuze wijze over is. En ik wens je echt heel, heel, heel veel beterschap... hier vanuit Hilversum, vanaf Radio 1, vanuit Nederland. En je bof maar met zo'n lieve moeder volgens mij. 0800 1121. Ik heb veel te veel vragen openstaan. Help me er alsjeblieft vanaf, want anders dan zitten we er weer de hele week mee opgezadeld. En het is altijd zo leuk als we de uitzending kunnen afronden. Dus als je meer weet van schorpioen steken, als je meer weet van monopoly als je meer weet van het telefoonmysterie van Betty die zomaar gebeld werd midden in de nacht en, en dat klopt eigenlijk helemaal niet. Als je weet wat er met je lijf gebeurt, als je verliefd bent, dat wil Nel graag weten. Als je het verschil weet tussen een symfonieorkest of een philharmonisch orkest... of als je weet hoe Elisabeth aan een wilde bloementuin kan komen. 0800 1121. Hans? Ja, dag Astrid. Hallo. Dat gaat uh, ook over die tanden, waarin je ja. mevrouw het ook over had net. Ja. Um, <coughs> ken jij nog die minister uh, Johan Remkes? Ja. Ik geloof onder kok dat hij... Had hij van die, die gele tanden? Ja. Die had altijd van die gele ondertanden oh. van het roken. Hij was een kettingroker. Oh. En er werd dan in de Tweede Kamer werd wel eens over gesproken. Dan, want kan die man zijn tanden niet poetsen of zo. Maar dat, uh, dat schijnt dus dat het in zijn tanden zelf zat. Oh. Um, dus op een gegeven moment kwam hij uh, weer naar voren. Uh, toen was hij naar een tandarts geweest. Ik weet dus niet waar die woont. Maar dat hij dus wel witte tanden had. Oh. En hij had alles geprobeerd, net wat die mevrouw zei, met gel en met... Hij werd niet gebleekt, dat kun je <lacht> meteen zien. Dat is ex extra... Nou, het is eigenlijk niet wit, is het niet, maar meer, ja... Iets andere kleur aan wit. Dus ik zou die meneer die met die gele tanden uh, worstelt... eens proberen te achterhalen waar die Johan Remkes woont. <lacht> nee, nee, serieus... Via, dat kan dus via, bij inrichtingen bij de Tweede Kamer. Waar hij woont. En dan is die tandarts bellen. hoe hij dat gedaan heeft. Of dat hij erheen kan gaan. Ik zit even te kijken. Want ik maand dat hij ook veel rookt, die meneer aan de telefoon. Ja, want dat is er. Uh, ja, nicotine aanslag. ja. Ja, nicotine, ja, precies. Want toen, die, toen kwam. Weer, of de Johan Remkes kwam toen weer op het, spree het spreekgestoelte. En toen. Ja, was hij echt van. Uh, Zeg even het tanden af. Nou ja, ik zit ook te zoeken. Het, ik wist zo... het niet. Maar ik kom, op, ik kom op allerlei oude berichten dus over Johan Remkes terecht. Als ja, ik ze, o, zo heb je, even... is al eerder geweest? Ja, nee, nee maar ik zit, gewoon, ik zit gewoon een beetje zo mee te, mee te uh, uh, googlen ondertussen. Ja, ja. Maar er zijn nou, er komen allemaal berichten tegen. Dus dat, Johan Remkes, u kent hem wel. Dat is de man met de rotte tanden. Mediawoordvoerder voor de VVD. Dan denk ik, nou ja, dat moet toch niet gekker worden. Dat is even... Nou, het is zo. Nou, of... Als hij dus op het spreekstoel stond... van een verhaal af te steken... of iets te verdedigen of zo... dan zag je echt die wit... of die, die, die, die, die ondertanden van hem waren helemaal geel. Ja. Helemaal zo tussen, tussen de spleten, weet je wel... van de tanden. En de tanden zelf ook. Het was echt heel, was een heel vies gezicht versteld. Ja, het is mij nooit Dat heeft hij dus blijkbaar gehoord. Dat, het, uh, ja. dat hij niet netjes of niet... niet, niet, niet ja, moet ik niet zeggen... esthetisch stond... Dus daar heeft hij heeft iets aan gedaan, dus ik kan die man uh, die net belde toen straks: van ik ben nu anderhalf uur nu aan het luisteren. Nou. Ja, ja toen luister maar. Ook uh, deze, deze nacht dan. Ja. Ik zeg: Nou ja, probeer te achterhalen waar die tandarts zit. Ja. Via de Tweede Kamer of via inrichting of zo. Dat hij misschien kan helpen. Maar ik zie, me, ik zie nu zo voor me dat Filip dus morgenochtend gaat bellen naar de Tweede Kamer. En zegt, kunt u mij misschien vertellen wie de tandarts is van Johan Remkes? Ja, of waar, die woont. <laughs> waar hij woont. Ik weet niet waar hij woont, welke plaats. Dat, moet er, ja, dat, dat hij niet. daar is een stand, tandarts, uh, of dat de inlichtingendienst daar, of uh, wie dat erover, de voorlichtingendienst. Voorlichting. Ja, maar dat moet toch een handigere manier zijn om van je nicotine aanslag af te komen. Wat zei je? Je mo er moet toch een, han een handigere manier zijn om van de nicotine aanslag op je tanden af te komen? Ja, dan kunnen we gaan zeggen van moet je ophouden met roken, maar ja, dat gaat niet zo makkelijk. Ja, ik dat, is uh, nou, dat is flauw. Wat ik, ik dus nog weet van Johan Remkes, dat hij van de, zeg maar, van de ene week op de andere week had hij uh, de week ervoor nog gele tanden. En de week erop had hij witte tanden. <lacht> niet gebleekt, geen uh, gel of zo, maar... Op een of andere manier. Maar hoe is dat? waarom is dat zo bij jou blijven hangen? Ja, ik hoor het net zo. Ja, maar dat verhaal van Remkes. Dat had Johan Remkes ook. Het is gewoon blijven hangen, ja. Dat, dat is, is gewoon, een, ja, dat is al jaren. Ja, dat is twaalf weet ik veel hoe lang. Okay. En toen nou. kwam hij de week erop, kwam hij, of de dag erop, kwam hij terug in de Tweede Kamer en zijn tanden waren helemaal wit. <laughs> ja, hij is inmiddels commissaris van de Koningin. Dus misschien moet je de provincie Noord-Holland gaan bellen? Ja, nou... Je weet het niet. Nou ja, het is een tip. Ja. Filip vroeg ja, een tips. Wat. Ja. Over die scorpioen? Ja. Nou, het is niet hetzelfde verhaal, maar uh, ik kom zelf van... Ja, dat iemand van Sint Maarten. Ik kom zelf van Sint Eustatius. Ja. En uh, dat ging over die scorpioen. En mijn vader zei tegen mij toen, als je op het strand loopt... En je ziet een skorpioen lopen, dan moet je daar, als je dat durft met een vinger of anders met een stok, een cirkel omheen doen. Om die skorpioen. Ja. Dan komt hij er niet meer uit. Oh. Dat durft hij niet of uh, er is een oneffenheid op zijn weg. Oh. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik stel me zo voor dat skorpioenen dus altijd om een obstakel heen lopen. Maar als je dus een cirkel maakt in het zand, dat die dan... Ja. Opstakels om zich helemaal heen heeft. Ja, precies. Dan komt hij niet meer uit. Dan, dan, dan gaat hij daar gewoon dood. Vind ik nou ook een beetje zielig. Ja, oké, okay, maar goed. Als je van die, die, die, die, die leuke beestjes afvult. Ja, precies. Ik kan me voorstellen. Bijvoorbeeld... Liever dat hij opgesloten zit in een cirkel dan dat hij. Ja, hem, uh... ja. dat deed mijn vader. Want, uh, ja, toen ik nog klein was, toen. Uh, dat heeft hij mij een keer verteld. Maar nooit geprobeerd? Nee, nee, nee. Ik was twee jaar. Toen zijn we naar. Uh, de Lemme verhuisd in Friesland. Ah. Nou daar heb je weinig schorpioenen, geloof ik. Maar hij heeft me daartoe verteld: van, dan moet je een cirkel om die schorpioenen zetten. Met een vinger of met een stok of hoe dan ook. Ja. En dan blijft hij erin zitten. En dan gaat er niet meer uit. Nou, dat is een handig advies voor als we nog eens een schorpioen tegenkomen. Ja, nou ja, goed. Of het waar is. Uh, ik heb het nooit geprobeerd. Ik heb het nooit zo zien. En dat nooit zo'n beest gezien. In het echt niet, tenminste niet. Maar ik zou, als ik dat uh, tegen zou komen, zou ik het wel proberen met een stok dan. Want voordat je weet heb je zo'n angelen in je vinger ja, nee, zitten. Nee, en dan weten we nog ik. steeds niet wat de dokter dan doet. Dat is eigenlijk ook niet. Nee. <laughs> dus dat neem ik maar een stok of zo en dan doe ik er een cirkel omheen en dan blijft hij erin zitten. Oké, okay. nou dat is, dat, is, uh, dat is nog veel slimmer. Dat in plaats van dat je je afvraagt wat, wat je doet als je gestoken wordt, dat je dan een beetje preventief te werk gaat en een cirkel eromheen trekt. Inderdaad. Oké, okay. dankjewel. Goed, graag gedaan. Tot de volgende en nog keer. En al veel plezier vannacht. Ja, dat gaat lukken. Oké. Okay. Doeg. Doeg. 0801121. 0800 1121. Rol. goede nacht. Go uh, Hallo. Uh, uh, u had het over die die prik in de navel of bij de navel. Ja. Er schijnt een, een, een, een, een slagader langs te lopen. Oh. een een ader waardoor uh, uh, het, uh, de antistaf. Uh, sneller in het bloed wordt opgenomen. Oh, dan is het meteen uh, sneller door het hele lijf? Ja. Oh ja? Ja, dat, ja ik ben geen arts, maar dat heb ik heb gehoord dat daar een, uh, een, uh, een, een adem langs loopt zodat er sneller in het bloed wordt opgenomen. Oké. Okay. En uh, meneer Remkes, die is commissaris van de Koningin in Noord-Holland, ja. die zal waarschijnlijk in Haarlem wonen. Oké, okay. dus zoeken op tandartse witte tanden in Haarlem. Nou ja, dus, ik, ik weet niet. Ik weet niet ja, dat die het, die we willen niet in zeggen in dat hij wonen, daar. Toen hij, is. Ja, maar ook... hij is inmiddels commissaris van de koningin in Haarlem. Oh ja. En weet, weet je natuurlijk nog niet of hij Pre daar ook naar de dus... ja, is. geweest is. briefje naar de provincie heeft Een hè? briefje ook, ja. <laughs> ja. Ja, dat wordt nog een hele toestand. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, dag. dag. Roel. Jan. Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb uh, wel een uh, oplossing voor uh, die bruine tanden. Nou, gelukkig, want het provinciehuis in Haarlem bellen vond ik ook weer zo wat. Ja. En, nou, overigens uh, een beetje goede tandarts, die, uh, die doet één keer in de twee jaar... Uh, doet hij inderdaad, zoals die mevrouw ook al zei, uh, uh, uh, kunnen ze dat uh, schoonmaken. Oeh. Maar ik heb van de tandarts uh, iets anders gekregen. En dat was? Uh, mag ik een merk noemen? Ja hoor. Oral B. Okay. Pro-expert. Oh, en heeft het geholpen? Uh, uh, dat werkt, ja. Oh. Want anders moet ik wachten uh, tot, uh, tot mijn tanden uh, één keer in het half jaar of één keer in het jaar gedaan worden. Ja. En dan krijg ik gewoon een tubetje. En dan doe ik het één keer in de twee of drie dagen mee. Oh. En ik en... ben een sigarenroker. Uh, en krijg je daar ook gele tanden van, van sigaren? Uh, ja. Ah. <laughs> Blijkbaar, want anders hoefde je niet daarmee te poetsen. Nee, en nee. Zijn, ze nu, zijn ze nu mooi wit of zijn ze nu een beetje gewoon? Gewoon ivoor. Oké, okay, dus zoals niet zoals het hoort. Dus precies ertussenin? Ja. Oké. Okay. Als zeg maar kleindochter er wat van. Ook ah, dan heb je vieze tanden. Echt waar? Ja. Hij ah, is wel goed hoor. Ja, hè? Ja, precies. <laughs> nou, ik heb me laten vertellen deze week dat hoe ouder je wordt, hoe belangrijker het gebit is in de uitstraling. Uh, ja, dat is uh, nogal logisch, want ja. uh, de rest zakt wat af natuurlijk, ja. dan moet je je tanden wel netjes houden. Het je tandvlees zakt ook een beetje weg toch? Uh, het ja, ook. Heb ik, heb ik me ook maar laten vertellen hoor. Nou. Ja, nee, maar zo. Nou, goed poetsen, dankjewel. Ja, maar ik heb ook nog een vraag. Ja, doe maar. Nou Jan, ik heb nog maar 27 najaar vooruit. Kom ja, maar op. Die, die, die zal wel overgaan naar, naar volgende week. Ja, maar dat doe ik niet. Ik, Het ik een vraag niet die, ja. die heb ik al jaren. Ach, maar de, ja. Een jaar of dertig geleden reed ik heen en weer Leeuwarden Amsterdam ja. eh, om naar mijn werk te gaan. Ja. En eh, toen was er ook al een programma eh, waar, ze, waar je vragen kon stellen, maar goed door reed ik in de auto, want dan had je nog geen mobiele, of, uh, mobiele ja. telefoon of mobiele telefoon. Maar uh, mijn vraag is, op de Zuiderzee had je vroeger uh, visserschepen, botters, kwakken enzovoort. En uh, al die, die vissers die gebruikten platbodems. Yeah. Alleen in de Lemmer, die meneer uh, hiervoor die zal wel uh, lachen nou, yeah. maar op de Lemmer daar, uh, daar ontwierpen ze uh, Lemsteraken en die hadden een ronde bodem. Yeah. En dat is het enige dorp. In, in, uh, heel, uh, langs de hele Zuiderzee van vroeger, waren ze rondbodems. Nou is mijn vraag, waarom alleen op de Lemmer rondbodems... en voor de rest overal, Urk, uh, uh, huizen, uh, kan niet schelen waar... Uh, daar hadden ze platbodems. Oké. Okay. Dus je? waarom, ja ik snap het, waarom uh, hadden ze uh, op de Zuiderzee allemaal platbodems... behalve de schepen die uit Lemmer kwamen, die hadden ronde bodems? Ja. Op de lemmer werden rondbodems ge, ge, ja. gebouwd. En dat was er altijd op aanwijzingen van de vissers. Oké, ja. Dan heb ik er aardig wat van geweten. Maar ik ben nooit erachter gekomen waarom vissers uh, uh, op de Zuiderzee alleen op de lemmer rondborems hadden. Maar Jan, hoe laat even kijken, want je bent nu om half zes al wakker. Ben je altijd zo vroeg wakker? Uh, helaas wel, ja. ja. En, maar, nou, en ik, uh, ik ga er altijd op slapen. Van donderdag op vrijdag. Ja. En ik word altijd 5 eh, over twee, eh, zes over twee, word ik wakker. Automatisch? Je hebt een ingebouwde nachtzusterwekker? Ja. Oh, wat handig. Ja. Nou, maar mocht ik nou... Want dat overhevelen heb ik gemerkt, dat werkt niet. Want de volgende week, dan beginnen we weer met een nieuw programma... en dan vergeet ik wat ik nog... en dan moet ik opeens vier vragen gaan, gaan voorlezen. Dus als het nou niet lukt nog in die 25 minuten... Om het rondbodemprobleem op te lossen, moet je volgende week even terugbellen, hè? Ja, me, me, <laughs> ja als, ik, als ik er tussen kan komen, zal ik dat doen. Oh ja, en anders moet je een mailtje sturen, dan zorg ik dat je voorrang krijgt. Ik heb geen mailtjes. Oh, ik heb er geen dan verband. wordt het lastig. Nee, dan, dan uh, zal ik hier eventjes de voelsprieten aanzetten... dat als Jan belt over de platbodems, dat we hem erdoor moeten laten. Ja? Oké. Okay, nou, maar ik hoop dat we hem nog op kunnen lossen. Dat iemand het even kan vertellen. Uh, ik wil zeggen. Ja. Oké. Okay, nou, een uh, go goede vrijdag vast. Ja, insgelijks. <laughs> Dag. Dag. Hoi. Um, klaar? Ja, hallo. Hallo. Oh, er zoomt iets heel hard ja, bij dat jou. Ja, iets speciale. Even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Ik denk dat het gewoon je telefoon is. Nou, vertel maar snel, Klaar, voordat ja? we mensen kwijtraken nou, die het gezoom het heeft niet hebben. Ik, ik, het gaat over de Monopoly. Ja? Het heeft mij zo verbaasd dat nog niemand heeft opgemerkt... dat Monopoly oorspronkelijk een Engels spel is. Ja. En uh, dan koop je ook... dan zijn de straten van Londen... Dus niet de plaatsnamen, maar alleen de straten van Londen. Ja. En de huizen en de hotels, die koop je in ponden. Ja. Dus daarmee lijkt het me ook uh, uh, wel bewezen dat de Nederlanders, die zijn oorspronkelijk in, uh, in Guldens geweest. En in andere landen zal het ook wel in de valuta van die landen zijn. Oh ja, maar dat, dat, ik geloof dat we dat wel wisten. Maar hij was gewoon nieuwsgierig welke, welke straten erop staan Oh, in nou, andere landen. Uh, ja, ik, ik, ik moet er een hebben. Ik ben ook opgestaan om hem te zoeken, maar ik kan hem niet ah, vinden. Ah, dat is wel heel lief, hè? Zeg. Maar ik weet er nog wel een paar. Ik ja. denk dat Piccadilly Circus was geel. Tuurlijk. En, en Regent Street was, was groen. Oh, Oké, okay. nee, maar dat zijn precies wat hij graag wilde horen, de verschillende ja. straten. Ja, nee, maar dus, de, de oorspronkelijke versie, die heeft alleen Londense straten. Oké, okay. dankjewel, Klaar. Ja, Ja, bedankt ja. voor het zoeken. Ja, Dag. Nico. Ha, dat Hallo, nare broms, goeiemorgen. een uh, goeie ochtend Goedemorgen. ik. Goeiemorgen. Ik, uh, ik had een antwoord op die vrouw van 62 die verliefd was. Ja. En die zich dus afvroeg uh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in je lichaam als je verliefd bent. Ja. En ik wou een antwoord geven van een meisje van acht die dat uh, ooit gezegd heeft. Ja. En verder heb ik zelf ook een want dit was een heel goed antwoord. En dat ging zo. Uh, uh, ze zat in de klas en ze was verliefd en dus ze zei juffrouw. Alle vlinders in mijn buik zijn verliefd. Ah. Oh. Want we kennen allemaal die uitspraak wel, uitspraak wel van als je dat verliefd je bent, dan is vlinders buiken. in je buik. Ja. Maar zo zei ik, het is op een veel betere manier. En als ja, ja. je dan je afvraagt, nou wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn lichaam, want ik voel me zus en ik voel me zo. Dan is dit volgens mij het, het leukste antwoord. Alle vlinders in mijn buik zijn verliefd. En dat is jou, dat is jou mooi bijgebleven, die uitspraak. Ja, die vond ik zo geweldig. Dat kun je niet vergeten, eigenlijk. <laughs> nee, dankjewel. Oké, En ik, ik wens je veel vlinders. <laughs> ja, oké. <laughs> ja, oké, voor jou. Oké, doei. 0800 1121 of 0800 1121? Ja, ik hoop toch zo dat we alles nog kunnen beantwoorden. Maar het wordt steeds lastiger, hè? Wat gebeurt er als een schorpioen je steekt? Wat, uh, hoe word je dan behandeld? Dat is een vraag van uh, Erika die nog open staat. En uh, Betty wil graag weten hoe het toch kan gebeuren... dat ze is gebeld door haar schoondochter om twee uur s'nachts... en dat ze vervolgens die schoondochter belde... en dat die lekker lag te slapen, dat hij helemaal niet had gebeld. Hoe kan zoiets gebeuren? 0800 1121. Rob wil graag het verschil weten tussen een symfonieorkest... en een veel orkest... Dat moet toch op te lossen zijn, nog in die twintig minuten? 0801121. En Elisabeth wil graag weten hoe ze een wilde bloementuin kan krijgen. 0801121. Gerrit? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, ik ben even over het verschil tussen een symfonie en een filharmonie. Oh, is... gelukkig, ja. Vertel. Ja, nou, het uh, was een logische vraag. En een logisch antwoord. Er is geen verschil. Is hetzelfde? Het is hetzelfde. Alleen, uh, je moet op een gegeven moment dan de geschiedenissen uh, teruggaan. Ja. Yeah. Uh, dan heb je uh, symfonisch. Dat was het uh, oude Griekse begrip. Ja. Yeah. Uh, syn is samen en foon is klinken, dus je krijgt samenklank. Ja. Yeah. En, en philharmonisch, uh, dat is dan uh, een stukje later. En... Kijk hoor. Ik heb dat nou opgezocht. Want die meneer die kon het niet vinden op internet. Hè? Nee. Zei die. Nou, ik heb gewoon de vraag ingetikt: wat is het verschil tussen symfonisch en philharmonisch? En ik krijg gewoon het hele verhaal hier voor mijn neus. Ja. Maar dan weet maar ik het ik is... nog niet. En de nee, luisteraars nou, die het nou, zich allemaal afvragen, ja. Die, die, die weten het ook niet. Nee. Maar uh, er is in principe helemaal geen verschil. Nee. Alleen uh, taalkundig hebben ze later hebben ze het. Uh, Even kijken. Wat was nou die eerste? Het symfonisch hebben ze veranderd in filharmonisch. Oké, okay, dus nu zou je, als je je best wil doen, zeg je dus filharmonisch. Ja, je kunt ze allebei gebruiken. En het betekent gewoon precies hetzelfde? In principe is het precies hetzelfde. Nou, fijn dat je het even opgezocht hebt, Gerrit. Ja, en ik hoop dat die meneer nog luistert. Ja, als hij gewoon dus intikt, wat is het verschil tussen symfonisch en philharmonisch? Ja, maar het principe van dit programma is dat iedereen die het zich nu afvraagt ook een antwoord heeft. Ja, natuurlijk. Dat, dat ja. begrijp ik. Dus het, maar als het hetzelfde is, dan weten we ook eigenlijk genoeg. Dankjewel, Gerrit. Ja, oké. Okay, graag gedaan, hè. Goeienacht. Okay, yo, Dag, ik, ik ben de crypto vergeten. En ik ga het toch nog even doen. Want ik, ik weet dat er mensen gewoon op zitten te wachten. En um, uh, Mieke, die mij altijd een crypto stuurt... die zit er ook maar de hele week over te piekeren... of ze een leuke kan vinden. En ze komt er dan mee. En dan vergeet ik hem gewoon voor te dragen. Het is toch schandalig. Dus ik, um, ik, uh, ik, ik draag hem nog even voor. Hopen dat het ook nog gaat lukken in die 19 minuten. De opgave van deze nacht van Mieke was... Medische afdeling bij TNT. Medische afdeling bij TNT. En de oplossing moet bestaan uit 14 letters. Volgens mij is die te doen en je kunt bellen naar 0800-1121 als je hem weet. Dus medische afdeling bij TNT en dan een oplossing die bestaat uit 14 letters. Bel vooral naar 0800-1121. Eén, um, bel ook vooral als je weet wat er met je lijf gebeurt als je verliefd bent. Als je weet hoe het kan dat Betty gebeld is om twee uur s'nachts... door iemand die helemaal niet gebeld heeft. En als je weet hoe Elisabeth een wilde bloementuin aan kan leggen. Want het zou fijn zijn als we die in ieder geval nog kunnen beantwoorden. Kreeg ik ook nog via de chat van iemand, dat was heel leuk... een linkje naar de straten bij de, in de verschillende landen bij de Monopoly spelen... En eens even kijken. Je hebt bijvoorbeeld. Ik, zal, ik moet hem even goed openen. Maar je hebt bijvoorbeeld een uh, Vlaamse versie, een Belgische versie, een Nederlandse, een Europese, een Friese en een uh, van Dam tot Dom versie. En dan heb je, even kijken, dus bijvoorbeeld dan is uh, station Noord is in het Belgisch uh, het Noordstation. In het, of in het Vlaams is het station Noord. In het Belgisch het Noordstation. In het Nederlands station Zuid. In het Europese versie is het Schiphol of Amsterdam. In het Fries kan ik niet uitspreken. En van Dam tot Dom versie is het, um, is het dan het Prins Klausplein. Dat is wel hè? leuk om, om even te weten. Dan moet ik even kijken naar de Belgisch-Nederlandse-Europese versie. Dat zijn die drie. Dan heb je bijvoorbeeld de Herenstraat in de Nederlandse versie. Dat is in de Belgische versie de Grand Place. En in de Europese versie is het Dublin, oftewel Ierland. En dan heb je bijvoorbeeld de Blaak. Dat is in de Belgische versie het boulevard Tirou. En in de Europese versie is het Amsterdam. Het Hofplein. Is dat is de Nederlandse versie, is in de Belgische versie de Veldstraat in Gent. En in de Europese versie is het Brussel. En even kijken, dat is ook wel leuk. Station Oost in de Nederlandse versie is in de Belgische versie Station Zuid. Of Zuidstation. En in de, in de Europese versie is het uh, Londen. En even kijken, naar de gevangenis is overal gewoon naar de gevangenis... En kans is overal gewoon kans. En de grote markt is in de Belgische versie de Lange Steenstraat in Kortrijk. En in de Europese versie Athene. Nou, zo, dat waren wat dingen die ik nog binnenkreeg via de chat. Um, eens even kijken, want we hebben nu nog 16 minuten. En er staan nog wat vragen over. Marike. Hoi. Hallo. Ik bel even terug over die mevrouw. Ja, of over die mevrouw, voor die mevrouw, voor die wilde bloementuin. Oh, fijn. Want um, ik heb geloof ik al eerder verteld, uh, aan de overkant, uh, heb ik uh, ooit aan jou verteld in de uitzending, mm. hebben wij een heel groot ecologisch terrein, Daar heb ik ja. toen je volkstuin gehad. Uh, wat zij kan doen is, een computer heeft, uh, dat trein heet de Bikkershof, WWW Gewoon oh, een stem heb ik toch. NL ja. um, Dan kan zij zien hoe die tuin eruit ziet. Ik heb hem zelf mee aangelegd uh, 25 jaar geleden. Het stikt van de wilde bloemen. Ja. Zij mag mijn telefoonnummer hebben. Uh, of ik haar telefoonnummer. En dan zal ik zorgen dat ze deskundig volledig um, op de hoogte gesteld wordt... hoe zij die tuin aan moet leggen. Nou, wat leuk! En um, ze moet sowieso... Niet spitten. Nee. Want uh, uh, wormen die uh, werken de grond, uh, die bewerken de grondwormen. En die zorgen ook dat er mest in zit. Ga je dat continu omspitten, dan ga je al die voedingsstoffen, die, die maak je kapot. Dus je moet een, een, sowieso zo min mogelijk spitten. Ze dus kan beter een beetje harken erin, om de grond los te woelen. Ja. En um, natuurcompost uh, maken en niks arme grond. Wij, wij gooien uh, uh, uh, wij maken zelf compost en dat gooien we allemaal op de grond. En um, ik kan haar zelfs, uh, maar dan moet ze zelf mee even kijken of ze dat wil. Ja? Ik kan haar ook zaden opsturen uit ons ecologisch terrein. Ah, oh, wat lief! Ecologisch terrein: zaden van, van goudsbloemen, zaden van allerlei wilde planten die we zelf. Oogsten. En die doen het gewoon vreselijk goed. Die doen het veel beter dan die zaden uit de zakje uit de winkel. Nou, geweldig. Dus en dan verzamel ik dat van haar. Uh, van goudsbloemen, van, uh, van allerlei soorten bloemen. Je moet ze gewoon in de grond gooien, wat compost eroverheen. Een beetje harken. En dan nog een paar keer. Maar ik zal zorgen, als ze dat wil... Uh, je mag haar mijn telefoonnummer geven... Dat, uh, dat ze volledig op de hoogte gesteld wordt hoe je die tijd aan moet leggen. En waarom doe je dat allemaal, Marike? Omdat ik het leuk vind. En omdat ik als, als uh, ik heb, uh, zelf die volkstijn gehad heb, ik heb er uh, ook 15 jaar op gewerkt. En ja. als iemand wil weten uh, uh, hoe dat moet, waarom zou je iemand dan niet helpen? Nou, dat vind ik geweldig. Dat ik toch, uh, vind ik gewoon normaal. We bellen, Elisabeth. Trouwens, we hebben jou in, in, in jouw programma. Allerlei mensen helpen elkaar. Dus ja, dat is het ook goed. zo. En voor mij is het geen probleem om, om zaden te verzamelen die naar haar op te sturen. Nou, helemaal even leuk. Even over die ontsteking. Ja. Ik heb al verteld dat ik verpleegkundige ben geweest, altijd. Ja. Maar dat ik ook natuuropleiding gedaan heb. En um, als het een ontsteking uitwendig is. Ja. Aan haar voet, was toch, hè? Ja. En dan moet ze in de biotex gaan zitten. Oh ja. En uh, of een andere soda. Uh, nee, soda. Oh. Het beste is biotex. Biotex. Biotex. Okay. Want dat maakt, uh, dat is al bekend. Vroeger werd er altijd so soda, soda gebruikt in de data-soda-bad. Ja. maar er is al lang bewezen dat biotex die, die maakt de hele wond, die maakt alle vuile wonden schoon. Oké. Okay. We zijn een biotex-bad. Goed. En als het inwendig is in de voeten, moet ze echt naar een arts. Maar ja. uitwendig, biotech. Goed. Ik ga, ik ga uh, jou koppelen aan Elisabeth... en dan komt het goed met de wilde bloementuin. Oh. Oh, is goed. Dank je wel, hè? Ja, oké, okay, maar ze heeft het waarschijnlijk al gehoord, hè? Ze heeft het al gehoord, maar ja, dit we... moet de zaden heen en weer gestuurd worden, dus... Uh... Heen en weer. Ja, dit klinkt allemaal <laughs> viezer dan dat het is. Ja, ik ga, ik, ga, ik ga jullie aan elkaar koppelen. Dank je wel, hè? Oké, okay, doei. Goeiedag, dag. Doe. Um, eens even kijken, hoor. Want ik, heb, ik had nog een hele lijst mensen die ik toch allemaal nog eventjes wil spreken, voordat we... Uh, voordat we alweer aan het einde van dit programma zitten over zo'n elf minuten. Pieter? Uh, even kijken, Rolf? Jos? Uh, Jos, ook goed. Ja, dat is ook goed, hè? Ja, maakt ik... me niet zoveel uit. Uh, nou, ik weet wat van uh, de uh, verliefdheid. Oh. En van het stoppen met roken. Dus zeg maar wat je wil. Nou, begin maar met de verliefdheid, want daar ben ik wel benieuwd naar. Dat, was, volgens... oh, dat is eigenlijk heel simpel. De oh. natuur heeft bedacht dat er kindjes moeten komen. Oh. Ooit. Ja, dat zei Einstein al, hè, dat de natuur nog slimmer is dan wij. Want we begrijpen maar 1% van ons brein. Ja. En Einstein was slim. Ja. Maar de natuur is nog slimmer. Dat zei Einstein ook al. Wat heeft de natuur voor ons bedacht? De vrouwen ruiken beter dan de mannen. En het heeft inderdaad met die feromonen te maken. Ja. En in die feromonen zit dus de informatie van ons DNA. Dus als vrouwen, natuurlijk moet je een man aantrekkelijk vinden. Want anders kom je niet dicht in de buurt genoeg om hem te ruiken. Snap je? Ja, ja. Maar als die niet goed ruikt, dan is het no-go. <laughs> Snap je? Ja. Maar als die wel goed ruikt, dan zitten er dus... Die vrouwen schijnbaar hebben het talent... Uh, ...om in, het, uh, uh, in die feromonen, die zijn geurstoffen... Die ...waar hormonale stoffen zitten... ...en in hormonen zit natuurlijk informatie van DNA. En dat kunnen ze dus blijkbaar onbewust ontsleutelen... Want de DNA van die man en die vrouw moeten dus. Uh, uh, je weet uh, uh, wat daar zei over de ontwikkeling van de species. Hoe meer verschillen, hoe beter. Ja, verschil ja. moet er wezen. Ja. Snap je? Dus wilde is heel erg ongelijk. Hoe meer verschil ja. er is, hoe beter. Is In een populatie, zo. anders sterft hij uit. Ja. Snap je? Als je allemaal dezelfde hebt, dan krijg je incest en dan gaan we allemaal dood. Ja, goed. het is ook. Nee, het is goed voor onze, uh, voor, uh, voor onze soort. Juist. Ja. Juist. Dus geert is. Voor het van de soort, nee, maar het verschil tussen de mensen. Ja. En die vrouwen ruiken dus precies of die man een heel ander soort DNA heeft dan, uh, dan haar zelf. Wat mij ook altijd zo opvalt, is dat vrouwen met bruine ogen, heel vaak mannen uh, met, met blauwe ogen, heel aantrekkelijk vinden. is maar een voorbeeldje. Mm -hmm. Zo zijn er heel veel van de dingen, dan dat, dat verschil is juist heel erg goed. En, ja, maar tot is, is dat vrouwen heel ja. erg goed kunnen ruiken. Vrouwen kunnen veel meer dingen heel erg goed. Het is ook heel vreemd dat in de. Maar, nu... maar Jos, heel even, hè? want, want het is, ik vind dat het wel boeiend alleen dat is niet wat je voelt als je verliefd bent. Dat je goed kan maar ruiken. Maar je voelt, er spelen hele andere, dingen. er spelen natuurlijk ook emoties, je vader en moeder. Weet je wel, soms heb je. Dus er zijn veel, dit is de chemische verklaring, de chemisch-medisch-biologische verklaring. Ja, mannen zijn ook verliefd. Ja, nou, dat vroeg ik me, dat was eigenlijk... Maar daar heb je geen tijd meer voor. Maar ik, ik snap dus dat mannen verliefd worden op vrouwen. Want vrouwen zijn gewoon heel mooi en sexy en aantrekkelijk. Ja, allemaal, dat. ja. Wat vrouwen, vrouwen zien in mannen, dat snap ik dus niet. Maar dat moet nee. dus misschien iets met de feromon Ik snap dat niet, weet je wel. Want ik vind een vrouw heel aantrekkelijk. Maar als je dus... Uh, um, even kijken, je ruikt... Nou, je ruikt dus wonen, of... Nou, een keus, vrouw of? ruikt bij een man... Of, de, of het DNA verschillend is. verschillend is en dus geschikt is om, uh, om, om je mee voor te planten. Precies, maar is, misschien ik... ruik je ook wel bij elkaar. Want hoe meer verschillend kun je worden dan man en vrouw? Wat zeg je? Nou ja, mannen en vrouwen zijn ook heel verschillend. Dus misschien ruik je ook wel bij elkaar dat je heel verschillend. Alleen dat is niet die vlinders in je buik. Wat zijn die vlinders in je buik die je voelt? Maar dat is dus ook, uh, uh, eigenlijk alles is een chemisch uh, proces, snap je? Ik bedoel, als jij honger hebt ja. en je krijgt de chemicaliën binnen van het eten, dan krijg je een heel erg gevoel van welbevinden. Dus. Uh, ja, het brein is ontzettend interessant. En, maar, maar goed, die chemische stoffen hebben allemaal effect. Snap je? Als je gaat hardlopen, krijg je yeah. ook allemaal goede zinstofjes. Maar het zijn eigenlijk allemaal chemische processen. Maar er zitten natuurlijk psychische en emotionele processen aan vast. Yeah. Dus dat hangt heel erg Wij scheiden dat. Hè? Wij, westerse wetenschappers, wij gaan dan naar de chemicaliën kijken. En nu zien we eigenlijk steeds meer in medisch onderzoek. Dat de kloof tussen lichaam en geest en het brein, dat dat steeds meer, ja, al die details, bijvoorbeeld hormonen, uh, ja, dat zijn dus ook fysieke stoffen, maar die zijn natuurlijk heel erg emotioneel. Kijk maar eens wat mannetjes in de dierenwereld doen, als, uh, als ze zich willen voortplanten, daar komen hele sterke emoties bij naar boven. Dus het is niet alleen maar uh, chemische stoffen. Nee. Ja, er gebeurt volgens mij te veel om in die zes minuten nog even uit te leggen. Wat had je ja, nog nee, meer, maar goed, het Jos? Ja, uh... met die feromonen mt na te maken. Ja. Nou, en dan had ik ook nog iets over roken en twintig. En, uh, oh jaar, ja, als je wil, over roken en bloemen. Ja. Heel kort. Ja, de bloemen hebben we wel uh, beantwoord. Ja, maar ik de vond, roken hebben we. Ja, dat Ja, was precies. Niks meer aan doen. Maar, de, maar, de, maar, maar, maar het roken? Nou roken, er is eigenlijk, uh, ja wij hebben ook stoppen met rokenprogramma's ontwikkeld ontwikkeld, de Universiteit van Maastricht. En het heeft eigenlijk, uh, hoe ik gestopt ben, laat ik dat maar even noemen. Uh, mijn vriendin en ik rookten en toen zei ik tegen haar van ik wil stoppen. Ja dat wil ik ook wel, maar hoe doen yeah. we dat? Dus hebben we hebben op elke sigaret hebben we toen 10 euro gezet en toen had zij een avondje een feest gehad. Toen kon ik 200 euro opsteken. Zo. So... En, en, en ik had niet gerookt. Ah. Dus toen, toen, toen dacht ik, blijf jij maar ook. Maar zij had toen toch... Zij ging bedenken van... Ja, als ik nou elke dag 200 euro kwijt ben... Dat is toch wel veel. Ja, precies. Dat is, dus, dat is een, een concrete uh, prikkel natuurlijk met geld. Elke sigaret moet je wel eerlijk afspreken, eerlijk gezegd. Ik wou het zeggen, want ik heb ook een euro. weddenschap gedaan met mijn vriendin. Maar die is, ze, ze is zo, toch zo verslaafd dat ze volgens mij gaat ze tegen mij jokken... Als ik dit het soort enige, afspraken precies, maar Het enige wat echt helpt is wilskracht, ja. weet je wel. Ja. Dus dat je echt de beslissing maakt. Van, ik wil er nu echt van af. En dan, daarna kun je pas die hele sociale steun en al die, al die uh, gedragsveranderingsdingen uh, erbij doen. En natuurlijk helpen dan ook nog wat chemische middeltjes een beetje. Maar wilskracht is natuurlijk, ja wilskracht is veel belangrijker uh, voor een ja. mens dan ja. wij, wij met z'n allen denken. En we zijn... Uh, ja, we hebben het hier allemaal makkelijk hier in het Westen. He, er zijn, als ik in sommige landen kom, zoals in Nederland... Oh, Jos, ik hoor het al. Ik kan uren met je praten, maar ik heb er nog maar een paar. En ik moet nog wat Wilskracht. vragen beantwoorden. Wilskracht. Wilskracht. Dankjewel, Jos. Oké. Okay. Dag. Yes. Rolf. Ja, hi. Hi, ik heb haast. Het spijt me zo, maar kun je uh, kort samenvatten? Ja, ik uh, kan dat kort samenvatten, maar je hebt het zelf al een beetje genoemd. En toen was ik in gesprek met uh, jouw... Um, ja, jouw maar geef een antwoord, ja. Ja, nou over dit monopolie. Ja. Uh, dat komt oorspronkelijk uit uh, Amerika. Ja, oorspronkelijk... toch hè? Jij kreeg ook via de chat ook al. Ja, ja dat klopt. Ja, ik ben zelf ook op de chat. Ah. Nu niet, maar uh, mm -hmm. daar ben ik inderdaad ook uh, even op geweest. Uh, het komt oorspronkelijk uit Amerika... De, de straten zijn veranderd in steden. Zoals je dat al noemde. Ja. En uh, ja, de vragen en de toestanden. Ja, dat heeft uh, ja, inderdaad met Europa te maken. Dus het, uh, en de betaling is ook weer gewoon in Europa. Is gewoon in euro's, ja. Ja, in euro's. Okay. Dus zo moet je dat een beetje zien. Dus je gaat een straat kopen, of een, een deel van een de straat. Ja, hetzelfde als gewoon het gewone, de oude monopoly. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, tot de volgende ja, keer. En, ja, en dan wil ik je nog even iets zeggen over die storing uh, bij de, uh, bij de ja? telefoon. Ja. Dat kan zijn dat ze. Ik denk dat ze toch even de telefoonprovider moet opbellen. En die gasten moeten de dame even uitzoeken. Het kan geweest zijn. Uh, hopelijk niet, maar dat er misschien een hacker bij zich is geweest. Oh, nou dan moet je even checken inderdaad. Dan dank je wel. Oké, okay, goedendag. Ja, ik krijg ook van verschillende kanten via de mail en de chat te horen... dat het een software storing kan zijn geweest, Betty. Dus ze uh, dus moeten inderdaad even de provider bellen. En die kan dan checken wat er gebeurd is. Jan? Ja? Hallo, het spijt me, maar ik heb echt nog maar één minuut ongeveer. Dus, uh, ja, ik ben heel snel. Mag hoor. ik je opjagen? Ja? Uh, het volgende, de vraag is over de Lemster Aak. Ja, waarom is ligt namelijk de... zuidwestelijk, uh, zuid de, de meest voorkomende windrichting. Ja. En daarom hebben ze de, voor de Lemmer we dus inderdaad een, een schip ontworpen wat goed kon kruisen. En een goed kruisend schip moet, namelijk, moet niet vlak zijn, maar moet minimaal rond zijn of zelfs een kielbalk. Naast de Lemster Aak, de ja. rondbodem is, is er ook de Stavester Jal een rondbodem. En die zitten ook deze kant van het IJsselmeer. Ik kom uit het Friesland ook. Ah, oké. Okay. En de, dat ontwerp is mede gebaseerd op de oude Friese boeier. En de boeier is ook een rondbodem. Ja. Yeah. En die komt uit Friesland. Daar hebben ze die schepen ook mede op gebaseerd. Dus het gaat om in het uit te varen, dat je makkelijk uit kunt varen. Want de meeste uh, wind in Nederland vooral in, in, in, in de winter en ook in de herfst, is zuidwestelijk. Dus je hoeft te kruisen tegen de wind. En vanuit Volopdam had je altijd mee dat dus die kon met een, een, een platbodem. Dus dat waren de platbodem. Dus het lag aan de wind, het platte of de ronde bodem. En zo heeft elk, elk gebied in, rond het IJsselmeer zijn eigen soort schip om zo maar ontwikkeld. Oké. Okay. Ja, ik heb er ooit een, een keer een lezing over gehad en ik ben nog geïnteresseerd daarin... Maar... En mijn vader die kent onder andere de oude, de boer. Die is een van de ont ontwerpers van, uh, van, van de moderne Lemster Aak. Kijk, dan kunnen we in ieder geval er gevoeglijk vanuit gaan dat het nog waar is ook wat je vertelt. Nou, ja, ik <laughs> ja, ja, denk het wel. Oké, okay, dankjewel dan. hè. Ik ja. moet echt door, want ik moet de crypto ja. nog oplossen. Maar bedankt voor dus. je bijdrage. Ja. Dag. Dag. Oeh, het wordt nog krap, want ik moet nog snel even naar Ton, want uh, die weet als het goed is de oplossing van de crypto. Medische afdeling bij TNT was de opgave en de oplossing moet bestaan uit 14 letters. Ton? Ja? En wat is het volgens jou? Huisartsenpost. Hé, nou ik ben blij dat je het nog even goed doet. Ton Kamphuis uit Oorschot, er komt een pakketje naar je toe. Ik hou de hond binnen. Altijd verstandig. Leuk voor de postbode. Huisartsenpost is goed. Dankjewel, Tom. Dag. Dag. Goeie vrijdag. Bedankt. Ah, en dan hebben we het toch gered. Volgens mij hebben we alle vragen meer of minder weten te beantwoorden. Volgende week donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En dan vanaf het begin van de uitzending weer met vier telefoonlijnen. Ik hoop tot volgende week. Dag.